Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die de demissionair premier Rutte bedreigde, zegt dat hij het niet echt meende. De Amsterdammer van 22 schreef in groepsgesprekken op Telegram... onder meer dat hij Rutte wilde neerknallen en dat hij op zoek was naar wapens. De man is opgepakt en stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Verslaggever Litwien Gevers hoorde wat hij te vertellen had. Dat hij uh, met zichzelf in de knoop zit, dat hij hulp had moeten zoeken... dat hij niet weet wat hem uh, bezield heeft... en dat hij eigenlijk alleen maar op zoek was naar uh, vrienden... en op deze manier, via Telegram dus, heeft hij dat gedaan... contact heeft gezocht uh, met andere mensen. De rechter wil dat de man voor de zekerheid vast blijft zitten tijdens de zaak... omdat hij anders opnieuw de fout in zou kunnen gaan... Het Openbaar Ministerie is niet tevreden met de straffen die zijn uitgedeeld in de zaak van de vermoorde advocaat Dirk Wiersum. De rechtbank deelde vorige week straffen van 30 jaar uit aan de twee daders. Het OM vindt dat niet genoeg omdat het een zaak was met veel impact. Ze willen daarom levenslang en gaan in hoger beroep. Rick uit Meppel schrok zich kapot vanochtend toen hij zijn konijnen wilde voeren. Dus waren ze waren allemaal verdwenen. Vijf babykonijntjes zijn meegenomen... Het hok is niet beschadigd. Waarschijnlijk heeft de dief netjes het deurtje open en dicht gedaan voor en na de roof. Maar Rick had liever gehad dat ze zijn fietsen meenamen. Hij heeft aangifte gedaan. En kun je vanuit de ruimte een plastic zakje zien drijven in de oceaan? Dat zoeken onderzoekers nu uit in Delft... In een soort zwembad kijken ze of apparaten plastic kunnen spotten in het water. De instrumenten zijn eigenlijk echte satellietinstrumenten. We genereren steeds meer golven. Dus we, ja, nauwkeuriger kunnen we het eigenlijk bijna niet krijgen. De plastic soep is een groot probleem. Ieder jaar stroomt er tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic het water in. En misschien kunnen satellieten wel eens gaan helpen. De kracht van satellieten is natuurlijk dat je data vergaat en data kunt Geven aan iedereen die het wil gebruiken. Begin volgend jaar is het onderzoek klaar en het ziet er goed uit. We zien dingen. Het is heel belangrijk dat we al dingen zien. Heb ik het weer nog? Je ziet de zon af en toe, maar er is ook kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Het is 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Yeah. Want ik weet jij bent straks teleurgesteld in mij Dus ik bescherm mezelf, laat jou niet dichterbij Voor je fame ha. De waren voor mij en ren ik de waarheid voorbij. <lacht> voor je vader.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 Me alone, I woulda in a me lover. with me Let me make time see you, me a macker. Now up a a a with a gelly and wine. look like mama killer. Want to up me head, me like pepper. But you the DJ time. me for Scream scene Where the girl come from nobody don't know She's a devil angel and she's a go-go It -go. this girl you man and she's a yo-yo Ask me I don't know But all me know When me eat up long African star Missy bus, Missy chop, Missy bike, Missy car Night time come and video light it turn on Have a start to alarm Watch me now. Ik ben met caramelo. Con esa die me mata, boom, shakalaka, boom, shakalaka. Te bent hier niet met nijen. Begin zo en Buenos Aires. Je weet te weet het weet het weet het het weet het het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 J'ai envie de me casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix casser la voix. Mijn handpintje, ik Tu détestes, les hommes te manquer, et le temps qui se perd entre des jeunes usés et les vieux qui espèrent, et ces flashs qui allument à la télé chaque jour, et les sales qui veulent la couleur de la Maar je suis pas dégueulasse Doucement Ik ben niet meer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 Is zon, zee, zandvoort en zomerhits. Zomer oh, yeah, is het. ritme van ZFM. Via de het. op, 104.5. het, dat dat is het, het, ritme. van en in de ether op 106.9. Straks meer. 104 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4